Criminele hoorspelserie van Anton Quintana. Regie, Ad Leuken. Nou, dat was me wel een vrij schouwspel. Wil jij nog een pultje, Ruud? Ja, graag. Wie pult? Met die antenne, daar kijk ik wel even op. Van wie heb je dat geleerd? Nou, ik stond er toevallig tegen aangeleund. Voor ik het wist had ik hem losgetrokken ja, en raafels. Met de metalen zweep zetten Moest toch wat doen? Die rots dat die stonden maar te duwen. Mooie litteken zal je daarvan overhouden. Die? nou ik weet het niet hoor. Als je het mij vraagt, dan krijg je eerder nog een veel mooier litteken. Weet je, weet je dat die Russische roulette speelt met een geladen revolver? Oh, ja? Oh, ik kwam er toevallig achter. Ja, niet dat hij denkt dat het ding leeg is. Nee, echt Die bor, Die heeft ze niet allemaal op een rijtje hoor. Dat loopt nog eens een keer verkeerd af. Wat is oh, dat, Russische roulette speelde. Weet je dat niet? Nee. Je pakt een ouderwets schietijzer. Met een ronddraaiend magazijn. Ja. Nou, stop je er een kogel in, geef een tikje en dan gaat het magazijn rondrollen. Nee, ja, en dan houd je de loop tegen je voorhoofd en druk je af. Huh? Eén op de zes kansen dat die ene kogel net voor de loop zit. En dan. Bang! kassa. Spannend Spannend en het in geen moment. Nou, wat een soort tijdverdrijf voor Russische officieren om hun moed te bewijzen. Ja, dat draait. Het ja. doet die gozer wel. Ah, ja, spuit is blijkbaar niet effectief genoeg voor hem. En die ropet die lacht maar een beetje trouwens dat hij ook een keer doof leuk op haar mixte en afdrukte. Ik zat dan ook binnen met mijn neus bovenop. Griezeltje hoor die boy. Mm, het nee. bier. Ah, nou, Alex, winkeler. Ah. Oh. Kom Ruud, je zit de verbouwer weer te kijken. Geen dorst meer? zou waren een moet dat zijn ze. Ze komen in alle soorten en maten. Jij bent anders ook niet bang uitgevallen. <lacht> ja, je zin om bij de politie te komen. Allemaal <lacht> niet lachen, nee, sir. Dankjewel, proost. Ja. Yes. Zet, wat had je trouwens gedaan als het knokken was geworden? Als ik bijvoorbeeld die kleine mappen smoel in elkaar gevlagen had of erg Hoe Hoeveel erg? Nou, ik weet niet. Uh... Ja, draag, goede vraag. Wat had je gedaan? Ah, oh, sneer, weet je wel. In dit geval, nou? ik denk dat ik geroepen zou hebben. Eén. ...twee, drie, mini-bergers gezien. <hij <hij <hij ik was er zelf onder mij. Denk er eventjes aan. Oom agent waakt over de burgerij. Zou jij anders voor Bergen gaan, zei Ruud? Nou ja, je, je weet niet hoe het gaat, hè? Ik ben er al driftig. Hé, hey, hey, hey, dat is Lydia. Hé, Hoe wist je dat we hier zaten? Oh, ik oh. zit gebeld. Oh, sorry? Nee, tuurlijk niet. Kom erbij zitten. Nee. Die gozer van je heeft gebeld. En voor je gekookt zegt hij een vriend Jezus naar me komt, en wordt het alleen weer moe. Welke gozer? Ah, oh, dat moet je niet mee? Heb jij een gozer in huis, tera, kindje? Eh, um, ik heb mijn kat leren telefoneren. Ja. Je moet hem vragen of je de krant wil lezen. Er schijnt iemand te zoeken. Je weet wel, opsporing gezocht. Iedereen die informatie kan geven over de verblijfplaats van deze man en de woord. Mijn kat leest alleen de beursberichten. Ah. Zegt Braak, de... ja, um, wij moeten anders het eventjes vijf graden vergelijken. Zo komen we niet verder. Ik heb het gevoel dat we in de verkeerde richting zoeken. Ja, moet dat waar die jonge lui bij zijn? Oh, ik beeldje op gaan we weg, hè, Ruud? Ja, we Zij je jouw foto's gaan. gemaakt? Ja? Nou, meneer, het reuze foto's niet. Ah, ze hebben lief. Alleen, wij gewijs met de pest. We zijn niet laat ik het niet brengen. Ik heb toch een verhaal van Samsung? Ja. Oh, nee. maar nou, heb ik er niet echt zo'n hoofd voor uh, die nieuwe mannenmode. Nee? Vind hm? ja, je niet? Net als Brist. Ja, juist. Ja. Even... Men en zaan. <laughs> een beetje te wild voor u, Amerika. Ja. <laughs> nou, laat ik dat toch met de rust. Hm, ik kan er ook geld verdienen met gewoon een beetje voor de camera te paraderen. Maar ik uh, moet die wel het maar halen, te de Want die de zigeunertypes hebben we er al genoeg. <laughs> Nee, echt wel, Tera. Wie heeft dat toch, nou, ik zei het, toch? Nou, jij... Uh, jij wil mij alleen maar kwijt. Ja. Afslui, weet ik dat. <laughs> maar waar is waar? Jij hebt hem om net. Wil je een percentage op, koop het je af? Nou... Nou, jou kwijt? Ja. Zo'n ridder, zo'n kampioen? Je bent ook niet goed wijs, meid. Maar vind je tegenwoordig nog een kerel die bereid is voor je op de vuist te gaan? Nou... Hebben jullie gevochten? Nee, wij niet, Tera. Nee. En? Oh, oh, vertel eens, ja? Ach, wel, nee, zou je, voor de gek merk je dat dan niet. Nou, toen uh, hoepelen jullie twee nou eens op, ik moet met draak maken. Ja, best, maar als je nou ooit weer naar die Anita de Zwart ja. moet, dan ga ik mee, hè? Dat gesproken, Teren. Ja, best, hoor. Nee, het niet, ja, best, dan laten nou we maar aan lullen. Nee, beloof het nou maar serieus. Ben jij ongerust over mij? Ja, wat dacht je nou? Nou, beloof het, of ik blijf gewoon bij je dag en nacht. Net zo lang tot... Het, tot het ik is. beloof het, ik beloof het. Nou, ga dan nou maar gauw. En bedankt, hè. Ik wist wel dat ik op je kon rekenen. Oh ja? Dat wist je meer dan ik. Kom Lydia. De oudjes willen dat rijk alleen hebben geloof ik. Ja, gaan nou. Uh... Dag jongens. Dag. Oké. Okay. Vergeet okay. eh, ik kat niet hier, hè? Hij zei dat hij zo'n ontdekt had. Dag Braak. Ik mag toch wat Braak zeggen, hè? Die naam pas zo goed bij je. Eerst fluisteren in gezelschap en dan brutaal tegen volwassenen. Haha. Best jonge dame, zeg jij maar wat je wilt.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 Ken. Hij zal een bek moeten hebben, hè? Als hij die niet op tijd krijgt, dan biegt hij natuurlijk zo tegen het plafond. Hij niet meer mee te beginnen, ik ken dat. Hoor maar, hem, uh... hoor hem. Alsof jij zo'n stakker niet rustig laat tweten, juist om een vlugger aan de praat te krijgen. En wie denk je nou dat ik je voor heb? Je hospita? Ik ken die rotstreken van jou. Maar uh, ik zou zelf naar dat plekje kunnen gaan. Particulier, zou ik zeggen. Zet dat maar uit je hoofd. Die jongen die is niet zo gek als jij denkt. Weet je waarom hij me liet gaan?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 Die hebben dan ineens een vrouw vermoord. Of een buurman die altijd liep te de schedel in te met de grasmaaimachine. Ja, je moet niemand te lang duwen. Als een labvaart met zijn eigen las heeft geconfronteerd wordt... dan kan hij soms heel verrassend voor de dag komen. Je kent dat waarschijnlijk toch wel? Mm -hmm, mm -hmm. Interessante theorie. Maar zo zou het niet gegaan zijn. Ik moet je teleurstellen. Waarom niet? Stel je nou even voor, hè? Die chique Willink komt de slaapkamer uit. Zwaar de pest in, zoals je dat hebt... als je met de verkeerde geslapen hebt, je weet wel... Kostcoïd en priester, noemt onze psychiater dat. De somberheid na het vrije. Mannen zijn dan wat er gekste dingen in staat. Het is niet waar. Heb jij dat ook gevoelig gezien? Ik moet commenteren, ah. even serieus. Het is echt niet ver gezocht als jij denkt. We hebben Amerikaanse rapporten binnengekregen. Een soort van onderzoek onder gevangenen. Nou, wat blijkt? Veel van die onverklaarbare, raadselachtige driftmoorden om niks... die schijnen juist op dat moment gepleegd te worden.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 En tien tegen één dat hij zelf de politie belt. En iedereen die hem kent, die zegt dan, ik kan het niet geloven, Het is er helemaal niks voor hem. Hij was altijd zo'n zo schroom, we doen pillen. Ik dacht dat jij nooit die criminologie rapporten las? Nou, die keer dus wel. Ja, en ik ja, wil ja. voorkomen dat je me serieus neemt. Oké, okay, oké. Okay. Ik zie wat je bedoelt. Ruud Alvaar komt de slaapkamer uit in zo'n foute moed. Nou, en daar zit Bor met zijn smith en wesson te klooien. En dat toch heeft die meer buigend over zit. dat valt niet te ontkennen. ...en hij begint Willink een beetje te jennen op die speciale manier van hem... ...want dat joch praat helemaal niet als zo'n doorsneemotor van hoor. ...nee, nee, nee, die heeft hem teksten, dat geloof je niet. En daar komt bij dat hij vooral een prater schijnt te zijn als hij net zijn opwekker heeft gehad. Dus, in zoverre kan ik best met je meekomen draak, maar wat dan? Hoe zie je dat voor je? Willink staat daar, helemaal uh, post coitum trieste. Ja, ja, ja, zeker, ik ken mijn buurwoordjes ook wel hoor...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 Dat het met statistieken aantoont dat ruim 40% van ons arme kerels geregeld zulke dieptepunten doormaakt. Nou, jij weer. Dat hangt er maar helemaal van iemands karakter en van de omstandigheden af. Hé, toedraak, als je er gauw over die zogenaamde Amerikaanse rapporten nou ziet varen. Dat zou wel zo makkelijk zijn. Zo. Er staat helemaal geen onderzoek over het onderwerp. Toevallig heb ik een abonnement op allerlei criminologische studiebladen, dus ik kan het weten.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 hier, neem gauw voor. op. Het ziet er tenminste uit als wij. Ja, zeker. Uh, sorry, wat zei je eigenlijk? Ik het er even niet bij. Uh, uh, nee, doof ja. ja. oh, Doop ook nog als het zo uitkomt, ja, ja, ja. Eerst blazen, gek. Ja, laat me schrikken. Ja, wat denk je ervan? Nou, Paul zei dat Willink precies zo stil en verneukratief type was als jij voor je theorie nodig hebt. Maar... zij Paul, hè? Dus? Ja. Oh, ja? Heb je hem dan laatst nog gesproken? Vertel ja, eens. Waarom kijk je bek nog maar. heeft die motor net erdoor. Dat is ketchup. Nou ja, wat maakt het uit. Vieserik. Nou, als Rudolf A. ook nog helemaal het type is. En als die junk uh, Bor heet Ja. Nou, die Borremans. Als die ook nog zo'n lustige prater is. En als je echt vindt dat mijn theorie wel eens een beetje zou kunnen kloppen. Nou, dan heeft Willem misschien wel voor één keer in zijn lange leven iets ondoordachts gedaan. Zo, je wilt iets dolder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 Ik heb krachtvoer nodig voor het zware denkwerk van je. Ik krijg zo zo'n pins, Wie wil je kijken. Liever niet, dan krijg ik nou moordlustige neigingen van. Kerels die zeuren over hun vette pensen intussen maar doorfreten. Oh, mag ik? Ik heb toch al zo weinig in het leven. Ah, zakker. Weet je waarom je hier zit te trillen als ik weet niet wat?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 Wat er ook met Willink gebeurd is, het is niet zo gegaan. Blijf rustig zitten fanatieke smeris die je bent. Borst slaapt vanavond nog lekker achter de dure kont van Anitade dan mij ligt. Altijd de pret bederven. Moet je dat leesvermaak zien, ratverdamme. Sorry, dat was lelijk van me. Weet je wat, je krijgt een portie bitterballen van me. Dank je, ik heb geen trek meer. Nou, laat hem maar eens hoe je de brommelijke ziet. Stuk voor stuk misschien niet allemaal even doorslaggevend, maar allemaal bij elkaar.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 zelf is een diepste dieptepunt niet als je met mij vraagt. Al vond ik het De enige theorie van je, hoor, echt waar. Ja, de reden drie. Born zelf. En dit is, hoe gek je het ook zou vinden, voor mij de doorslaggevende reden. Born is een case. Een geval. Ik hoor het je zeggen. Maar hij heeft machtige ideeën over te stellen. En of het je dan bevalt of niet, hij heeft zijn eigen stijl. Onmiskenbaar. Borg is.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 Denk aan vanmiddag. Jullie stiekem onder de galerij, zo dat als maar mogelijk is. Maar hij had jullie al lang gezien. En jou eruit gaat is een duidelijke smeren. Niet gek, hè, voor een gek. En dat is nog maar een klein voorbeeldje. Hij is de kleinste en verreweg de zwakste van die bende, maar hij schijnt dat stelletje krachtpasters goed onder de duim te kunnen houden. dat hij nou toevallig vanmiddag... Niet, niet alleen daarom. Voornamelijk omdat Paul dat zegt. En Paul weet waar hij over praat.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 Denk maar niet dat Bortig zelf een kneus vindt. Oh, nee. En hij houdt van grote gebaren. Zo, zo heeft die Paul eens grootmoedig beloofd dat de bende Willink met rust zou laten zolang Paul voor hem werkte. En dat heeft hij waargemaakt ook. Ah, en dat is niet de enige reden waarom Paul die jongen wel zag. zitten. Jij ouwe het wat af met die Paul, hè? Ach ja, gezelligheid kent geen tijd. Ik heb al nog nooit geweten dat Paul zo'n gewisser was. Dat Paul zo'n vies van een tegen. Ah, foei, jaloezie.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 Anders negeerde hij een straal. Maar anders dan. Nou, en, en nou moet je nog iets van aannemen. Dat een levensgevaarlijke spelletje met dit Smith Wesson. Dat doet Bor heus niet in plaats van ganzenborden. Voor de jongen is dat spel zoiets van een ritueel. Alleen iemand die lak aan de dood heeft en die, uh, nou, om het nou chic te zeggen, koelbloedig de dood onder ogen kan zien. Alleen zo iemand durft zich te amuseren met Russische hoeletten.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 Boer zou Willink nooit inviteren om Russische roulette met hem te spelen, hm? omdat hij hem minacht. Precies. Zoveel eer kunt hij hem gewoon <haha> Hoe bent je die? Gek natuurlijk. Maar heb ik geen gelijk? Dat is mijn sterkste argument. Bor, en Anita ook niet. Geen van tweeën weten ze iets van die verdwijning van Willink af. Ze hebben er niks mee te maken, als je het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 Van een behoorlijke uitkering verstoken moeten blijven. Alleen omdat niemand zin in zo'n papieren rondsnoept heeft. Dat is toch niet eerlijk? Oh, dit is natuurlijk erg vervelend dat de formulieren zo onvolledig zijn ingevuld. Maar uh, als mevrouw bereid is dat uh, noodzakelijke vragen te beantwoorden. Uh... Ja, maar op. Ja. Nou, wie weet, misschien lukt het, maar waarom juist pootjes? Omdat ik via hem en zijn baantje als privéchauffeur makkelijk op Willinkrim zelf kan overstappen. En omdat zij niet 1, 2, 3 bij de politie kan informeren wat van mijn verhaaltje waar is. Huh. De politie kan immers alleen maar zeggen dat Paul Wolven verdwenen is. Blijkbaar als Paul is fout in de administratie, de computer heeft weer een teek. Paul Wolven ligt notabene allang begraven op het sint Barbara kerkhof enzovoort enzovoort enzovoort. Ja, reken maar dat ik een paar mooie papiertjes ga opstellen. Ja, hmm. verbalzing zou je bedoelen. Dat ja, zeker. <laughs>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 Mag ik even afrekenen? Alleen van vanmiddag. Oh jee, Heb je weer een rekening laten oplopen? Uh, meneer Joris, uh, misschien weet u het niet. Ja, zeker weet ik dat, ja. eind van de maand. Ja, ja. Neem me niet kwalijk, maar uh, dat zei de vorige man ook. <laughs> ja. ja, niet dat ik moeilijk wil doen. Nou, doe dat dan ook niet. Uh, uh, weet je wat? Zit het van vandaag er eigenlijk ook maar bij? Goedemiddag, ga mee, de Oh, je bent vreemd toch De zon schijnt. Dat is waar ook, de zon. Dan moet je nou de hele middag binnen zitten. Misschien niet. Ik ben aan die zaak daar Costa bezig. Zegt me niks. Het heeft anders in oh. alle kranten gedaan. Drie rijke zusters, Portugezen. Vermoord. Oh, Misschien. Toch niet alle drie? Dat ligt er hoe je kijkt. Eén van de drie heeft de andere om zeven gebracht, voor zover we kunnen bekijken. Maar we kunnen er niet achter komen hoe zij aan de rij is gekomen. De Butler heeft het gedaan. <laughs> Dat kan best. Ja, echt, een ongevalst ouderwetse Butler. Oh.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 hoe kan het dan? Nou? nou ja, laat mij maar even hier. Ja, wat heb je gedaan vandaag? En jij? Nee, eerst jij. Nou, ik heb een lijst gemaakt van alles wat het feitelijk weet En toen mm -hmm. een lijst van alles wat we voor me stellen. Mm -hmm. als je denkt dat het helpt, dan vergis je je. Weet je, ik krijg zo het vermoeden dat we het helemaal in de verkeerde richting zoeken. Jij ook. Wie dan meer? Kijk? Ja. En Raak ook. Ik heb met hem afgesproken dat ik het in hoge mond ga rondkijken.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 Oh nee hoor, nee. Oh wacht, nee, nee, niet die nee. teen. Oh nee, nee, die moest ik al wat weggooien, dat oh, die ja. smaakt niet krenten. Oh. <laughs> ja. Zeg, ga er naar de kamer. Ja. Oh, je moet een goed hebben van Borreman. Wie? Boy. Borre. Heb je met hem gesproken? Ja. Hoe ging het? Hoe? Oh, hij heeft nu een stream over zijn bleke smoeltje. Hoe? Niet mooi meer. Maar het is waar, hoor, ik hebt gelijk. Dat is een bijzonder jong, en dat is het. Het scheen er niet veel als Draak was om gaan arresteren. Hij dacht dat Bor Willink op de een of andere manier ertoe gebracht had om ook eens een keertje Russische roulette te spelen en dat hij hem daarna weggemocht had om ja. van alle gesodemiet eraf te zijn. Ja. Weet jij wat dat is, Russische roulette? Ja. Dacht ik wel. Deed Bor dat in jouw tijd ook al? Heel ja. af en toe. Zeg, ik heb... Uh... Gerookte zalm meegebracht. Ah. Wil jij wat? Ja, één plakje, ja. Zeker. Zeg, eh, zelfs die Hollandse kanalen, daar. Eh, daar wil ik ook wel wat van. Hm? Daar ik vertelde net een maf verhaal, zeg. Hm. Ja? Drie rijke zusters en een butler die hm. bijna niks anders dan kattenvoer aten. Ah, de dat kost de familie. Hm? Hm -hm. Heb je dat in de krant geleden? Ja. Dat een gek verhaal. Hè? Een leuke kluif voor Joris. Zeg, wat ik vraag. wil.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 Net zo lang tot het zelfs in zijn dikke kop begon te dagen dat hij het allemaal zichzelf aandeed. En intussen bleef ik tegen het praten. Hm. Ja, vraag me niet wat ik allemaal tegen die bullebak gezegd heb. Hij moest gewoon leren dat mijn stem. bij dat gemene trucje wilde. Hm? hm. Ha, even zo goed moest ik hem nog bijna beurgen. Een rotzak was het. En, en was het afdoende? Nou ja, niet meteen.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 Ja, zo ben ik hem eenmaal, hè. De vrijer van een van de dochters. Nou, ah, dan moest moeder ze vanaf weten. Mm. Alleen zij kan, daar, die commandeer. Oh, ja. En ik heb je toch verteld, zeg, wat een hopeloze trutten dat zijn. En de vrijer van een van de dienstmeiden was toch niet allebei uit voor het Beschishuis. En de rest van het personeel is niet intern.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 Hoe ik in de auto zat te wachten, die mm -hmm. tijd vergat. Ja, ja, omdat je een of ander science fiction boek aan het lezen was. Precies. En vind ik wel niet opdagen. Ja. Ik ging de bij de portier informeren. Dus ik had er een half uur. weg. zijn van het hele verhaal, dat je. Ja, ja. Maar weet je nog dat er iets was dat ik me mij niet kon herinneren? Iets dat was opgevallen in de autobal. Terwijl ik zat te lezen. Was dat die Volvel? Ja. Die kwam twee keer door de straat rijden. En verdween toen helemaal naar achteren op de parkeerplaats. Ik heb zelfs op mijn gemak de vent kunnen bekijken die erin zat. En? Een rossig type, dun kort haar, flapper hoor. Zo'n vleesig gezicht, zonder veel uitdrukking. Hij had een saai grijs jasje aan. Koud om koud om. Nou, ik zou bij God niet weten wat ik verder nog van hem kan vertellen. Dat is genoeg, ik moet even iets bellen. Hier. Eh, zeg, neem nog een, uh, nog een plakje. Ja, dankjewel. Ja.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 Ja, is een blauwe Volvo dus ook niet, wat dan? Ja, en moet ik soms meteen vragen naar alle volvo van Nederland. Ik hoor je protesten al, nee hoor. Zo naïef is Theraadje al lang niet meer. Nee, we zien wel. Ach, kind, we staan tegenwoordig voor niks meer. Als de computers doen al het werk voor Zal ik meteen België erbij pakken en ja. wachten we nog even met Duitsland. Ja, ja, heb jij morgen die lijst van Roermond te rondstreken -Rond voor me, bluffen? Beloofd. Mm. Hé, hey, wanneer gaan we hier een saan heren eten? zeker, met ketchup. Dat is lelijk van je. <laughs> zeg, we zijn erachter hoe dat Zippet die Da Costa zaakt.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 Speciaal een zwak voor die vrouw had hij niet. En uh, ja, drie is wat veel, hè. Ja. De dames moeten de seks jaren ontbeerd hebben, want ze bleven om meer vragen. <laughs> of het laatst werd het een spijker uit handeltje. Nee, kreeg alleen zakgeld als hij zich bekwaam toonde. <laughs> het kerel, die ziet er dan ook niet uit. Wil je dat geloven? Oh, Jij ja, hebt geloven wel weer een je middagje gehad, hè. dat <laughs> dit. <laughs> oh ja. Hij studeerde voor priester. Dat of, begat ik bijna te vertellen. O, klopt, ja. En, en wat is er nou precies gebeurd? Nou, een heel begrijpelijk incident. Neef wou naar de mis, huh? zoals dat hoort op zondag. En hij zag geen kans die naar snakkende tante van zich af te schudden. En hij was bang dat hij te laat zou komen. En hij wou nooit voor de mis. Huh? Nou, daarom moet hij lopen, want de dames waren onvermulbaar. Boter bij de vis. Nou, toen is hij blijkbaar in paniek geraakt. Ach, heren Jezus. Nou, zodoende. Moet een hele steekpartij geweest zijn. Ach. Zo, dat was het laatste nieuws van Moordbrigade Amsterdam. Dag lieve kind en... Oh, hé, hallo. Waarom aten ze nou eigenlijk allemaal kattenvoer? Oh, dat is heel eenvoudig. De butler dacht dat het gehakt in blik was. Oh, lekker. Ja, ja. Hij kon geen Moord Nederlands lezen. En dat er een kattenverdeketje stond, dat was hem nog nooit zo opgevallen. ja, aangezien geen van de dames klaagde, heeft hij van dat gehakt... ...waar een vaste gang op het menu gemaakt. Maar ja, je kent de heren journalisten. Als je de kranten moet geloven, dan laten ze helemaal niks anders. Maar, sensatiepers. Nou, uh, uh, tot ziens en doe meer met raak. Dag. Ja. Raak is er een dolle heen, ja. Dat is zijn manieren om achter te reageren. Ja, ja. Eh, wat een rot heeft die man toch. Hoe houdt hij het uit? Hij wil niet anders. Die man zo lust en zijn leven. Ah.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 Ja, één keer, ja. Oh, ik wist dat hij voelde het. Idioot, kinderachtige uitgevlogen. Waarom, waarom doe je zoiets? Wie heb jij nou iets te bewijzen? Ach, daar ging het helemaal niet om. Het was boerse spelletje. We hadden een gezellige avond en niet, dat wist van niks. Op een bepaald ogenblik, toen bood Boor me die Smith en Wessel aan. <laughs> hij deed het eerst voor bij zichzelf en toen mocht ik. Het leek een beetje op het samenroken van de vredespijp. Ook zo'n maf ritueel om het ritueel. Ja, ja. Ik wou er niks mee bewijzen, het was, ja... Het leek op dat moment iets wat je heel rustig kon doen. Maar het was ook helemaal niet, uh, niet opgewonden. Om je helemaal de waarheid te zeggen kon me eigenlijk geen domme schelen... of ik nou die toal zou treffen of niet. Het was wel het even. Maar was je dan zo ongelukkig? Ach, nee, niet eens. Ik was kalm. ongeïnteresseerd. Maar dan begrijp ik het niet. Nou, zo wat? Wil je dan alles begrijpen, hè? Nou, vooruit, kom, gaan een bad nemen. Ja. Daar zal ik een plaat op zetten. En laat de deur openstaan, dan... dan kun je de muziek ook horen, hè? En kijk niet zo treurig. Er is niets zo treurig over te zijn. Tenzij juist dat iets vindt. Om treurig over te zijn. B en de onderwereld.